Paulus heeft dikke slaapoogjes. Dat komt omdat hij bijna niet geslapen heeft. Hij was veel te opgewonden om te slapen en dat is hij nu nog. Op het ogenblik loopt hij door zijn huiskamertje heen en weer en hij ziet er verschrikkelijk gewichtig uit. Nu heeft hij daar ook wel reden voor, want een boskabouter die kan toveren, dat is wel iets heel bijzonders. Oh, zo, dat wou ik ook zeggen. Alleen is het wel wat overdreven om te vertellen dat ik al toveren kan, want zover is het echt nog niet. Ik ben nog maar pas begonnen. Eén les heb ik nog maar gehad. En nou weet ik hoe ik de tovercirkel moet trekken. Maar het gaat ruizen. Ik heb het vlijfde geoefend en weet je hoe ik dat doe? Voor de spier kan ik zelf zien of het lukt en het lukt best hoor. Ik ga voor de spiegel zitten, zo op mijn hurken, zoals Eucalypta me dat geleerd heeft, en dan strek ik mijn rechterarm uit en draai je grote kring terwijl ik zeg: brarmarrepiereboop, alsjeblieft. Zie je wel, weg ben ik. Het is een heel gek gezicht om jezelf zo uit de spiegel te zien verdwijnen, en het is wel het mooiste bewijs dat ik deze eerste toverkunst nu helemaal machtig ben. Ik kan het nou overal proberen waar ik maar wil, hè. Ik, ik, ik zou zelfs... Oh, oh, oh, daar komt iemand. Als ik nou op deze plek zou blijven zitten, dan zou je zweren dat het er niet was. Maar als ik uit mijn tovercirkel stap... Zie je wel, dan ben ik er weer. <lacht> Grappig, hè. Dan kan je schrik meer hebben, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ik kom eraan. Ik moest nog even iets tegen mezelf zeggen. <lacht> maar hier ben ik dan. Oh, zijn jullie het? morgen samen. Ja, wij zijn het. Goeiemorgen, Bodus. Goeiemorgen. We hoeven niet te vragen of je lekker geslapen hebt, want dat zien we zo wel. Je hebt natuurlijk geen oog dicht gedaan. Hoe zie je dat zo, Salomo? Nou, oh, daar hoef je niet zulke scherpe ogen voor te hebben. Je ziet eruit als een paddenstoel. Juist als een slaapzwam. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat ik er juist heel wakker uitzag. <lacht> Laat maar je kijken. Ja, maar zeg eens, zijn jullie alleen maar hier gekomen om mij verwijten te maken? Doen we dat dan. Hebben we dat al gedaan? Dan moeten we nog mee beginnen. Wat heb ik dan misdreven? Ik zou niet weten wat ik... Jij hebt niet geslapen, Paulus. Dat is toch niet strafbaar? Ik heb niet geslapen, dat is waar. En ik zou graag willen weten wat je dan wel gedaan hebt. Hoe kom je daar nou bij, Oegeboer? Dat gaat je niks aan. Helemaal niks. Ik, ik ben mijn eigen baas en ik kan doen wat ik wil. En daar hebben jullie geen snars mee te maken. Hé, hey, Paulus, word nou niet boos. We willen ons heus niet met jouw zagen bemoeien. En we willen je ook niet plagen. Maar de kwestie is dat we ons ongerust maken. Oh, is het dat? Maar dat hoeft echt niet, hoor. Er is niets waarover jullie ongerust moeten zijn. En Eucalypta dan? Eucalypta is werkelijk grondig veranderd. Ze is vriendelijk en hulpvaardig. En ze doet nog even verdacht geheimzinnig als altijd... Ja, Paulus. Ik kwam haar tegen midden in het bos, in het holst van de nacht. En daar stond die heks hardop te kletsen in haar eentje. En toen ik haar vroeg wat ze uitvoerde, beweerde ze dat ze jouw toverles gaf. Ha, wat zeg je daar wel van? Uh, ja, ja, zie je, hoor, oh, oh, oh, oh. Dat was de waarheid, hè. Ik krijg inderdaad toverlessen. Ik kan het zelfs al een beetje. Ja, dan ga je niet menen. Tover, dat is wat. Dat, uh, dat gaat eigenlijk niet, hè. Want het is natuurlijk geheim, alles wat ik leer. Hé, eh, doe nou één puntje maar. Om ons een plezier te doen. Ja, anders kunnen we je trouwens niet geloven, Paulus. Nou, goed dan. Als jullie een andere kant op willen kijken, want je mag natuurlijk niet zien hoe ik het doe. Goed, goed. Wij zullen niet kijken. Nou, dan gaat hij dan. Rar, marre, pierre, woop. Kijk maar. Wel, alle raven. Hij is weg. Wat zullen we nou hebben? Polus is verdwenen. Nee, ik ben er nog. Maar jullie kunnen me niet meer zien. Dat is sterk. Hij kan echt toveren. Hij heeft ons niet voor de mal gehouden. Ik ben blij dat jullie dat nou inzien. Let op, hier ben ik weer. Waar, dan komt die zomer uit het niets tevoorschijn. Wel, wel, Polus. Ik moet zeggen dat we diep onder de indruk zijn. En geloof je nou ook in de goede bedoelingen van Eucalypta? ja, die heks heeft je inderdaad iets heel belangrijks geleerd. Merkwaardig, hè. Waarom zou ze haar geheime Apollos vertellen? Waarom zou ze jou toveren willen leren? Dat is eenvoudig genoeg. Eucalypta legde het zo uit. Zolang zij kan toveren en ik niet, heb ik van alles te vrezen. Maar als ik net zo goed kan toveren als Eucalypta, heb ik niks meer te vrezen. Dan ben ik opgewassen tegen zo'n heks. Het klinkt goed. Het klinkt verbaasend goed. Het klinkt mij zelfs heen en dan nogal wel zo tamelijk al te goed. Eh, oh, oh, boer, ben je dan nog niet overtuigd? Geloof je nog steeds dat er wat achter steekt? Ik weet het niet, Paulus. Misschien steekt er niets achter, en misschien ook wel. Het klinkt niet zo aardig, maar je moet met heksen toch voorzichtig blijven. Ik, eh, ik heb een idee. Een buitengemeen goed idee. Eh, wat is dat voor idee? Dit, Paulus. Jij hebt nou geleerd om jezelf onzichtbaar te maken door middel van een tovercirkel. Ja, dat heb ik. Dat moet je in staat stellen, om gesprekken af te luisteren, om te zien wat er anders eruit spookt, zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Dat is waar, ja. Wel nu, ik geef je de volgende raad. Ga van tijd tot tijd eens onderzoeken wat Eucalypta uitvoert. Probeer iets te weten te komen over haar plannen. Ze hoeft daar niets van te merken, want je kunt binnen je toverscirkel blijven. Een uitstekende inval, gemorrel. Daar is niks op tegen. Nou, maar ik vind wel dat er iets op tegen is. Eucalypta heeft me deze kunst geleerd en het zou toch wel erg ondankbaar zijn... als ik er meteen gebruik van ging maken om haarzelf te bespioneren. Och, zo moet je dat dan nou niet zien, hè? Ze heeft je toch gezegd dat je je moet oefenen in deze kunst? Ja, dat heeft ze gezegd. En dit is dan de beste oefening die je bedenken kunt. Als jij ongemerkt een heks kunt bespieden... dan begin je al een aardig tovenaartje te worden, zou ik zo zeggen. Ja, dat komt toch wat bij, Paulus. Jij denkt nou dadelijk dat Eucalypta zoiets zal opvatten... als een bewijs van wantrouwen. Dat lijkt me wel, ja. Maar als ze geen kwaaie bedoelingen heeft... dan kan het haar volstrekt niet schelen... wanneer jij haar doelen en later bekijkt. Heeft ze daarentegen wel boze bedoelingen... Dan ben je het aan je eigen veiligheid verplicht om erachter te komen. oh ja, als je het zo voorstelt, dan heb je natuurlijk wel gelijk. Groot gelijk heeft Salomon. En ik zal het zeer op prijs stellen, Paulus, als je ons nu belooft dat je deze raad zult volgen. Het zou een hele geruststelling betekenen. Nou, goed, ik wil dat wel doen. Het is inderdaad een mooie oefening... En Eucalypta heeft me niet verboden om de tovercirkel in haar nabijheid te trekken. Dat is waar. Echt beter. Hier is dus niets op tegen en alles voor. Als ik jou was, dan zou ik maar meteen op pad gaan, Paulus. Ja, dat is er afgesproken. Ik zal het proberen. Maar ik hoop en ik vertrouw dat er niets te ontdekken valt. Dat hopen wij natuurlijk ook. Ga nu maar meteen, Paulus, en wees vooral zeer voorzichtig. Daar kan je van de baan, Oegeboer. En nou gaat Paulus dadelijk op weg naar het heksenhutje. Oehoeboeru en Salomo voelen zich machtig opgelucht dat het boskaboutertje zo gewillig op hun voorstellen is ingegaan. Ze worden niet voor niets wijze vogels genoemd. Als het om heksen gaat moet je nooit over één nacht ijs gaan. Paulus vindt van wel. Paulus voelt zich echt een klein beetje schuldig omdat hij Eucalypta nu gaat bespieden door middel van een toverkunst die ze hem zelf geleerd heeft. Zijn hartje klopt hem in de keel als hij het heksenhutje bereikt. De deur staat aan, maar Eucalypta zelf is in haar kruidentuintje bezig, achter haar hutje. Dat komt goed uit. Ongemerkt slipt Paulus haar huisje binnen. Achter de tafel, op een plekje waar Eucalypta niet dadelijk tegen hem maan zal lopen, gaat Paulus op zijn hurken zitten. Hij strekt zijn rechterarm uit en trekt een grote kring om zich heen. Brrrrramarre, piremoep. Ziezo, dat is dat. Niemand kan me nou zien zitten, ook Eucalypta niet. Ik kan nou rustig wachten tot ze binnenkomt. Ja, dat zal zo meteen wel gebeuren. Of, of nee, dat gebeurt niet zo meteen. Dat wordt pas aanstaande woensdagavond. <middels>